Het is door Almegens met het NOS-journaal. 13 oud-bestuurders van het ROC Leiden zijn aansprakelijk gesteld voor 40 miljoen euro. Dat is het bedrag dat vanuit de overheid in de school werd gestoken om een faillissement te voorkomen. De oud-bestuurders werden begin dit jaar al aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Onlangs is de dagvaarding tegen hen ingediend en het Leidsdagblad Dagblad heeft die nu ingezien. Het ROC Leiden kwam in grote financiële problemen bij een nieuwbouwproject. De commissie concludeerde dat de schoolleiding onverantwoorde risico's heeft genomen. Premier Renzi heeft in Rome crisisberaad met zijn kabinet over de aardbeving van gisteren. Waarschijnlijk wordt voor het gebied de noodtoestand uitgeroepen. De dodental staat nu op 247, zijn honderden gewonden en duizenden mensen zijn dakloos. Het zoeken naar overlevenden is de hele nacht doorgegaan. Op sommige plekken werd gezocht met graafmachines, op andere plaatsen ging dat met de blote hand. De Amerikaanse veteraan die vorige maand vijf agenten doodschoot in Dallas had symptomen van een oorlogstrauma waarvoor hij niet werd behandeld. Dat staat in documenten van de Veterans Health Administration, de zorginstantie voor veteranen. Nadat de man in 2014 was teruggekomen van een missie in Afghanistan en hulp had gezocht vanwege paniekaanvallen en depressies, concludeerden artsen dat hij geen gevaar vormde voor zichzelf of voor anderen. De oud-militair schoot de agenten dood op 7 juli tijdens een demonstratie tegen racistisch politiegeweld. Supermarktketen Aholt Deleuze heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De Nederlandse en Belgische supermarktketens hebben de cijfers over deze periode nog apart gepresenteerd, omdat de fusie pas eind vorige maand rond was. Vergeleken met vorig jaar maakte Aholt 7% meer winst in het tweede kwartaal, 450 miljoen euro. De winst van Deleuze steeg met bijna 12% naar 227 miljoen euro. De fusie tussen beide bedrijven moet vanaf 2019... een jaarlijkse besparing opleveren van een half miljard euro. Het weer, het wordt opnieuw tropisch warm. Lokaal 35 graden. In de middag aan het strand, wind van zee. Morgen in het weekend blijft het zomers. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vielen rijden op de A1 naar Amsterdam... tussen Hoeflaak en Brugge en tussen Naarden naar en Muidenberg. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Utrecht en Breukelen 3 kilometer. A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Rijswijk over 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Op de A12 Utrecht-Den Haag, daar gaat het ook langzaam tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum over 8 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Schiedam 5 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 We zijn wel bij de kust, maar naar het nieuws bedoel ik. En Wat een mooi nummer is dit, hè? Ja. Prachtig is het. We zijn uh, terug ja. met een uh, nieuwe gast. Hi. Hallo. Wie ben je? Ik ben, uh, ben Marilene Soré en ik um, ben mindfulness trainer en werk uh, bij Presence. Dat is uh, de basis GGZ en preventie van uh, onderdeel van GGZ in geest. Ja, we doen even de microfoon doen, een klein ik, beetje, oh, zodat je ja, beter... Ik moet even wennen. ...beter te horen bent, want... Uh, nee, eh... Uh, uh, nou, gaat goed. Ja, ja. oké, okay, het gaat dat goed. Ik ga het gewoon proberen. Goed. Nou, fijn dat ik hier mag zijn. Ja, heel is Heel graag. bijzonder om zo ja. door Zandvoort te fietsen op zo'n dag als vandaag. Een beetje wind, een beetje zon. Voel je al de... Waar kwam je vandaan? Waar? Ik kwam zelf uit Amsterdam. Dus ik ben met de trein toch niet, oh, wou zeggen, je bent toch niet en de met de fiets komen? De fiets, oh. Ja, vanaf het, vanaf het station... Ja, handig is dat, hè? dat je hier zo'n fiets... Is het, heb je een NS-fiets? Uh... Ik ben nu met mijn vouwfietsje Oh, je hebt gekomen. een vouwfiets, oké. Okay. Ja, ja, en anders de, inderdaad de NS-fiets. De NS-fiets, ja. Ik vind het een fantastische uitvinding, eerlijk Zeker, gezegd. ja. Maar goed, mindfulness voor... Mantelzorgers. We hadden het er even over, uh, toen de, de er nog geen uh, uitzending was over. Uh, dat wij uh, zowel Henny als ik uh, beide mantelzorgers zijn en uh, dat dat leuke, maar ook verdrietige verhalen geeft. Um, wat, wat kan ik verwachten? Of wat, kun, wat kan men verwachten bij uh, deze mindfulness, bij, uh, bij jullie? Bij deze mindfulness training in uh, Juwin ja, Zand wordt inderdaad gestart op 13 september. Um, nou, we weten natuurlijk al heel lang, en daar hadden we het net ook over, he, dat het ook belastend kan zijn, um, uh, uh, mantelzorgen. Het heeft mooie momenten, ook uh, minder mooie momenten, die wisselen elkaar uh, ook af. Um, maar wat, uh, we zijn op een gegeven moment op deze maand van de training gekomen um, omdat uh, we merkten, er wordt nu even aan mijn microfoon gezeten. Um, omdat we merkten dat de ondersteuning die wij aan mantelzorgers bieden... met name mantelzorgers uh, uh, van mensen met uh, psychiatrische problematiek... of psychische problemen of dementie... Ja. Um, dat niet alleen informatie geven, wat heel belangrijk is... want dat is wel gebleken... maar dat ook een ondersteuning op een ander gebied belangrijk is. En um, de mindfulness training... of de mindfulness cursus, uh, zoals je hem wil noemen... die is eigenlijk gericht op het... Um, uh, het oefenen in het richten van je aandacht. weer een beetje naar jezelf. Zonder dat je het contact natuurlijk verliest. met die mantelzorger. Want daar zit natuurlijk ook een baan. Ja, weet je, dat heb ik wel gemerkt. Op het moment dat je te, te diep ermee ingaat. dan kom je er ook niet meer uit. Tenminste, dan, dan loop je vast. Want op een gegeven moment dan denk je van wow, oh, hoe moet ik me nu hier weer uitpraten? He, want want je, je, wordt erin, je wordt er als ware mee in meegezogen... in het verhaal van he, bijvoorbeeld iemand die, die dementerend is. Ja. Die, die neemt je eigenlijk mee... en dan op een gegeven moment kan je niet meer terug. En dat is best lastig. Dat is best lastig. En dat is noem dat je eigenlijk... wat je bedoelt met even weer je aandacht op jezelf richten? Ja, dat je eigenlijk... in automatische patronen zitten. Wat logisch is. Hè? Ik bedoel, Niets menselijks is ons en ook mij vreemd. Hè? Maar dat je in een uh, patroon terechtkomt. Of in een groef, zo je wil. En dat het dan inderdaad heel lastig is... om weer even contact te maken met jezelf. En wat we weten ook, is dat... Um, mantelzorgers soms bij wijze van spreken... eigenlijk niet meer zo goed weten. Wat voel ik nou zelf? Oh ja. of wat wil ik nou zelf? Ik weet wel dat ik voor mezelf misschien wat meer moet zorgen. Maar hoe doe ik dat dan? En hoe zorg ik dat er ruimte voor mezelf is? Nou... Dat kun je allemaal soms bedenken. Maar doen is best ingewikkeld. Want iemand vraagt ook om zorg of heeft zorg nodig. Nou, vanuit de mindfulness training gaan we dat ook trainen. En daar zijn oefeningen voor. Aandachtsgerichte meditaties, zoals we dat noemen. En dat zijn geen meditaties om in hogere sferen te komen of te gaan zweven. Maar eigenlijk een soort oefeningetjes. Net als dat je toonladders moet oefenen. Of hard moet lopen. Of, andere of het alfabet moet leren. Om eigenlijk weer in contact te komen met jezelf. En van daaruit weer de keuzes te maken. kunnen nou, maken. Als iemand zegt: ik, um, ik, ik ben eigenlijk op zoek naar een beetje ruimte voor mezelf. Weer tijd voor mezelf. Um, dat lijkt mij een hele praktische vraag. Maar daar kunnen jullie niks mee. Nou, daar kun je een beetje mee. Door te kijken wat, welke momenten zijn er toch te vinden. waarin je even een moment van jezelf kunt inbouwen. En of. Niet alleen een moment voor jezelf kunt inbouwen, maar bijvoorbeeld misschien de tijd hebt om dingen goed uit te zoeken. Van wie kan er nog meer hulp geven? Dat is ook ik een heel praktisch uh, verhaal. En wij, ja, wij houden ons daar natuurlijk mee bezig. Want je kunt wel zeggen, je moet tijd voor jezelf inruimen. Maar als er niemand is die het kan overnemen. Ja. Hè? Of um, uh, je moet weer naar de huisarts mee. Of je moet iemand vervoeren. En want we weten natuurlijk dat er ongelooflijk veel. Ja, op de schouders van die mantelzorgersrust. Dus dat is helemaal waar. Dus je kunt wel zeggen, maar tegelijkertijd zien we ook... dat als we alleen met de praktische dingen bezig zijn... waar je het niet voelt, wordt het nog lastiger. Dus we precies, proberen ja, dat precies. te combineren. Het is vaak de manier waarop je tegen je eigen drukte aankijkt. Ja, ja en nee, want soms is het gewoon heel druk. He? Het klopt, je moet het niet wegdenken... maar de manier waarop je ermee omgaat. Ja, ja precies. Ja. Ja. Maar nou, Ik moet ook in... zeggen dat, dat de, de, de, de, de reguliere zorg... zoals de thuiszorg, zoals dat bij mijn tante dan het geval is... Ja. Ja, het, het ja. zijn werkelijk fantastische meiden. En ik heb constant contact ook met hun. En zo gauw ik iets gemerkt heb, dan heb ik contact met hun. Als zij iets gemerkt hebben, dan bellen ze mij op. Dus het, het, het is wel zo dat ik me wel gesteund voel. Mooi. Maar uh, het, het blijft... Kijk, mensen gaan natuurlijk... Uh, um, zich heel goed houden bij bijvoorbeeld de thuiszorg. Hè. Dus die, die merken dan niet zo heel erg veel. Terwijl ze zich bij mij natuurlijk veel veiliger voelt. of in ieder geval meer zichzelf is. En bij mij dan een heel ander ge gedrag vertoont. dan dat ze dat ja, dus bij die mantelzorgers doet. Nou ja, maar dat is een... ja, en wat ik ook. Er zijn natuurlijk veel onderzoeken gedaan. maar bijvoorbeeld. welke hulp wordt er nou geboden. als je zegt naar, vanuit de mantelzorg. Hè? En dan wordt eigenlijk gezegd dat 80% van de hulp emotionele ondersteuning is. En ja. misschien is dat ook wat je bedoelt. Ja. En dan kun je het ook praktisch regelen, maar dan ben je weg en dan zit je toch te piekeren. Zou het wel goed gaan? Ja. Of je voelt je schuldig. Nou, die emotionele ondersteuning naast die praktische ondersteuning is belangrijk. En daar willen we ook ons, of daar richten we ons met die mindfulness training op. Want er wordt eigenlijk gezegd één op de zes mantelzorgers. Die verleent meer dan acht uur zorg. Maar daarvan heeft 10% voelt echt die hoge belasting. Ja. En dat is niet altijd alleen het praktische, maar ook het emotionele. Wat ja. jij net noemt, denk ik. Ja. Is dat wat, uh, wat jij ook bedoelt? Ja, ja, het, is, uh, ja, nou ja goed, het is de laatste tante die ik heb. En de Lief. laatste van die generatie. Dus ik, ik doe het met liefde. En uh, ook al is het uh, misschien... Ik kan er ook om lachen, gelukkig. Nou ja, en dat is de andere kant van die mantelzorgers. Hè, wat, ja. uh, wat die cijfers laten zien. Dat ook weer. 82% aangeeft, het geeft me ook een goed gevoel. Ja. He, dus het een sluit het ander niet uit. En dat is denk ik ook belangrijk om mee te nemen. Ja. Dat het niet zwart-wit is als je zegt het voelt belastend... dat het negatief is. Het voelt ook goed. Nou, ja. Hoe zorg je dat je die balans... en dat je ook weer plezierige activiteiten voor jezelf hebt... je eigen gevoel een beetje terugkrijgt... maar ook het contact niet verliest met, uh, met degene waar je zorgt uh, voor. Ho hoe lang uh, duurt deze training? Nou, de training begint 13 september hè, uh, in pluspunt. En dat is dan uh, van drie tot vijf, dus twee uur, iedere week. Um, en dat zijn negen bijeenkomsten. Dat is een donderdag, hè? Of niet? Nee, dinsdag, dinsdag is het. Dinsdag ja, is het, ja. dinsdag, Nee, sorry. Ja. Dinsdag, ja. Dus dinsdag, dus dat is, een, is wekelijks. Dus van 13 september uh, tot en met 22 november, wekelijks. Um, en hoeveel weken zijn dat? Dat zijn, uh, nou het zijn tien weken, maar het zijn negen bijeenkomsten... want er is een uitval op het moment uh, dat er eentje uitvalt in de herfstvakantie. Okay. Maar het zijn dus negen bijeenkomsten. Dat is best wel pittig. Ik bedoel, ja. Er is dus blijkbaar zoveel materiaal wat jullie kunnen uh, geven... dat dat dus gewoon over al die weken verdeeld uh, kan maar, worden. Daarom noemen we het natuurlijk ook een training. En dat is het leuke, want dingen oefenen. Dus ja. Nogmaals, je kunt zeggen... Hè, je oefent met die aandachtsgerichte... Oefeningen, die meditatie. Dus maar één middag, pak je één stukje daarvan aan en dat. En dan je daarna, precies. De, tussen de bijeenkomsten in oefen je. En dan ga je ook oefenen uh, thuis, maar ook met je naaste. Of degene waar je mantelzorg uh, aan uh, verleent. Dus het is wel een intensieve training, maar ook heel mooi en ook heel leuk. Ja, hoe is dit? Oh, sorry. Oh, sorry. Wat is het Eigen. verschil met Alzheimer uh, Alzheimercafé, uh, die wij ook hier in Zandvoort hebben? En wat bedoel je met het verschil? Nou, er is ook een Alzheimercafé. Ja. Wat gebeurt daar, wat, wat bijvoorbeeld bij jullie training niet gebeurt? Of andersom? Of? Nou, wij werken, hè, wij, um, werken vanuit de basis-GGZ, um, En wij bieden dit aan, aan de mantelzorgers van Zandvoort. En dat wordt ondersteund door de gemeente. Um, ook het, uh, wat er in het Alzheimercafé gebeurt, wordt ook ondersteund door de gemeente. En die hebben bijvoorbeeld voorlichtingsavonden... doen ook allerlei activiteiten. Ja, want ik heb begrepen dat daar natuurlijk ook heel veel... weliswaar specifiek natuurlijk voor mensen met Alzheimer... maar ook veel mantelzorgers. Dus, maar die zijn ook welkom. Kijk, iedereen die mantelzorger is... is welkom op deze training. Hè, of je nou uh, vanuit het mantelzorgcafé komt... of vanuit de GGZ, dat maakt niet uit. Nee, nee, nee. nee. Dus het is gewoon de locatie. We hebben deze locatie uitgezocht omdat het een mooie plek is. Want we hebben natuurlijk een zaaltje nodig... En mensen hebben de tijd en de ruimte nodig om die training te doen. En dat kon daar. Maar iedereen die mantelzorger is, van iemand met psychiatrische problematiek... is in principe welkom. Hoe ja. melden mensen zich aan? Mensen melden zich aan um, door... ze kunnen kijken op de website van www.presence.nl... en ze kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelding... Of uh, bellen met 088 788 5055. Oké. Okay. Mocht het te ingewikkeld worden voor sommige mensen, dan kunnen ze zich natuurlijk ook altijd melden bij de Flemingstraat 55. En daar bij de receptie vragen: van... Goh, uh, kunnen jullie me helpen om aan te melden? Bijvoorbeeld en ook bij Tandem. Want we doen het samen met Tandem. En die hebben de gegevens. En waar is Tandem? Tendem is die? Dat denk ik, ja. In ieder geval kunnen ze zich melden bij het hoofdbureau van uh, oh, Tandem. De zorgondersteuning. Uh, Oké, okay. ja. ja. Nou. En is er een verwijzing uh, nodig? Er is geen verwijzing nodig. De, iedereen mag gewoon zich aanmelden en aankomen. Iedereen uh, meldt zich aan. Ik heb dan altijd wel even een gesprekje met iemand. Van, is het haalbaar op dit moment? Lukt het om deze training nu te doen? Uh, Maak we even contact? Uh, want ja, we kunnen natuurlijk ook niet... Op een gegeven moment is de cursus vol. Maar los daarvan moet het ook wel passen. Um, maar iedereen kan zich gewoon aanmelden. Geen verwijzing is nodig. Hoeveel uh, mensen kunnen jullie kwijt, zeg maar, op één middag? Per bijeenkomst, hè? dus ja. voor de hele cursus bedoel je? Ja, nou, maximaal 14. En uh, meld je je ook aan voor de hele cursus... of zeg je van, ik doe een paar middagen? Het is een hele cursus. Een hele ja. cursus. Ja, want het gaat echt over dat... Trainen, een soort opbouw. Ja, opbouw. Die jullie erin hebben. En, je, en je wordt natuurlijk ook een groep, hè. Dus er komt uh, binnen die ja, groep ja. ook een bepaalde ontwikkeling. En als je dat elke keer gaat wisselen, dan wordt het ook een beetje nou ja, ja. onveilig. Bovendien, ja, die vaardigheden moet je gewoon. Dat duurt gewoon een tijdje. Nou ja, ik denk dat mensen, mantelzorgers, ook uh, steun aan elkaar hebben, natuurlijk. Sie he? Want het, uh, zeer. Ja, ja, en daarom is die groep ook gesloten. En ga je niet alsmaar in en uit. Nou ja, dat, dat dacht ik eigenlijk. Dat is natuurlijk dat Alzheimercafé, hè. Ook. Uh, Ervaringen uitwisselen, wisselen met lotgenoten, is even een babbeltje houden. Maar daar is bij jullie natuurlijk ook ruimte Zeker. voor. Zeker, ja, want er gebeurt van alles natuurlijk gedurende die weken. En je gebruikt ook het materiaal of de gebeurtenissen die je meemaakt. Ja, ja. ja die bespreek je met elkaar. Ja. Hoe, hoe is deze training eigenlijk tot stand gekomen? Want het is natuurlijk hè, dat is een pakket met, met dingen. Waar, waar komt dat vandaan? Nou, de mindfulness training op zichzelf is ontstaan in uh, de jaren zeventig... door John Kabat-Zinn, ontwikkeld uh, in Massachusetts. Um, en die ontwikkelde een training uh, specifiek voor mensen... die lichamelijke klachten hadden, die uh, niet overgingen. Dus uh, niet onverklaarbare lichamelijke klachten... maar mensen die nou ja, chronische uh, uh, rugpijn hadden... of uh, orthopedische andere problemen... En hij is, was moleculair bioloog en um, merkte dat alle operaties niet meer werkten. En is toen deze training gaan ontwikkelen vanuit de oosterse en de westerse psychologie. Um, dat is een training geworden die ook onderzocht is en uh, wetenschappelijk bewezen. Dus evidence-based, zoals ze dan zo mooi dat zeggen. Is mooi. He, dat is mooi. Ja. En dat heeft zich verder ontwikkeld richting um, mindfulness gericht op mensen met, zelf met psychische klachten psychische problemen, hoe kun je voorkomen dat je in die depressie raakt? Dus dat je opmerkt wat er gebeurt en dat je daar handvatten in krijgt... om niet helemaal in die put te zakken of te her beter te herstellen. Toen is dat, heeft dat zich weer verder ontwikkeld. En op, het moment, op dit moment is het zo dat er een onderzoek gaande is... Uh, in het, uh, uh, uh, de Universiteit ja, Radboud in Nijmegen... Mindfulness voor mantelzorgers. En daar zijn wij nu eigenlijk alvast mee begonnen. Ik ben zelf een mindfulness trainer. En ik ondersteun mantelzorgers. Dus ik dacht, ja, dat is een prachtige combinatie. He, dus we zijn echt uh, in die ontwikkeling meegegaan. Dat ook mindfulness en compassie voor maar mantelzorgers... Maar is dit dan een, een proefproces? Uh, of is het een proef... De, Training? Nee, want we geven hem nu al nou, nu twee jaar. Dus hè, de, ja, de evaluaties of nee. laten zien dat mensen heel blij en het fijn vinden. En ik zelf ook merk dat het, uh, dat het een positief effect heeft. Um, maar het is heel fijn om te merken dat er natuurlijk het natuurlijk ondersteund wordt door de Radboud Universiteit. Ja. Dan kunnen we straks met nog betere resultaten, hoop ik, komen. Naar de financier. En wat is dan die ondersteuning? Zijn, zijn daar psychologen, psychiaters mee bezig? Wat is die ondersteuning vanuit het Radboud? Het is geen ondersteuning, het is een onderzoek. Een onderzoek? Ja, Te doen onderzoek op dus dit moment. Jullie, uh, um, ja, we, leveren, we, he, we leveren dan materiaal weer terug, aan. We worden weer teruggekoppeld met ja, feedback en zo. Ja. Oké. Okay. Bijzonder. Ja, ja, ja. fijn. Ja. Nou, heel bijzonder En het leuke is behouden. dat het dus zich blijft ontwikkelen. Ja. En dat vind ik altijd wel een mooi teken. nu zijn we dan beland op eindelijk misschien, bij de mantelzorgers die het zo nodig hebben. Ja. ja. Ja, een maandje geleden of zo hadden we hier ook iemand... die uh, mind, mindfulness gaf, maar dat was op verwijzing door artsen en zo. En ik moet nog wel even bedenken, hij zei op een gegeven moment... ja, het kan zomaar zijn dat je op een gegeven moment zegt... van: nou, ik ben er helemaal klaar mee met mezelf. Ik ben altijd zo aardig, ik ben er helemaal klaar mee. En daar kunnen we dan wat aan doen. Dat vond ik wel grappig eigenlijk, dat je daar... Uh, ja, dat die, als je zo ver bent... Ja. dan weet je uh, tot hiertoe en niet verder... en dan kan iemand je helpen of zo. Oh, nou ja, dan, dan zit je bij een grens. En dan is het dus de vraag... ga je naar links of ga je naar rechts op die grens? Ja, precies. Ja, wat mooi wat je daarbij zegt... Is, zo is de mindfulness training natuurlijk ook. Wat ik net zei over die depressie. Daar is een verwijzing voor nodig van een huisarts. Het bijzondere van uh, deze training is... dat die gefinancierd wordt door de gemeente Zandvoort. En dat mensen hem dus uh, ja. kunnen bijwonen... zonder daarvoor te betalen. Is. Ja, ja. En, uh, maar men ziet dus ook uh, de zin van, de van deze training. Dus dat is wel dat heel belangrijk. Zeker, ja. ja. ja. Wij, nou. uh, wij moeten stoppen, hè? Ja, ja, dan roepen wij iedereen op om zich aan te melden... als u denkt, dit is iets voor mij. Nog ja. één keer een uh, aanmeldings... Uh... Ik zal even nog de website noemen van uh, www.presence.nl. En het telefoonnummer is 088-788-5066. Vijf, 5. En Prezes wordt gespeld als P-R-E-Z-E-S. E-N-S. E-N-S. P-R-E-Z-E-N-S. Nou, dit moet goed gaan. Ja, goed. Succes. Hartelijk, Hartelijk dank. Hartelijk bedankt voor je komst ja. en uh, heel veel succes. Dank jullie wel. Muziek. Is dit nou een uh, typisch uh, historische Grand Prix uh, muziekje? Wij hebben hier even overlegd, wij dachten van niet, maar het was wel een leuk muziekje. <laughs> Prima muziekje toch? Heel erg goed. Goed, over naar de historische Grand Prix. Over naar Jan Kool en de tentoonstelling. Welkom Jan. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Voor me ligt een uh, affiche van uh, de tentoonstelling. Ja, ik zie het. En het affiche geeft weer dat het op uh, 25 augustus open gaat, die tentoonstelling? Ik denk dat dat affiche wel klopt. Dat affiche klopt wel. Oké, okay. oftewel komende vrijdag gaat er een tentoonstelling open en vertel eens iets over die tentoonstelling. Wat voor tentoonstelling? Nou, ik ga eerst vertellen wat er op het affiche staat. Ja. Er staan twee foto's. En dat affiche kan je ook heel groot in het dorp terugvinden op diverse plaatsen, ook als je door de binnen rijdt. Eh, op het affiche bovenaan er staat een BMW en aan het stuur zit eh, de bekende Twan Hezemans. En Twan Heesemans die rijdt uh, in, hier in die auto in 1973. Dat is echt een poos geleden. En die auto ziet er nog eigenlijk best wel van deze tijd uit. Daaronder, op die poster... daar zitten twee heren in een oude BMW-motor. En die BMW-motor... Met, met zijspan. Met zijspan. En uh, dat is de, de, de helft van de tentoonstelling vertegenwoordigt dit. Er zijn 94 uh, plaatjes hebben we daarvan... En uh, die 94 plaatjes komen uit een dagboek. En dat dagboek is van degene die op de motor zit. Is die dat, dat is meneer Dat is meneer Aukers. Okay. Meneer Herweijer, die zit uh, in het zijspan. In het, het zijn allebei uh, mensen uit, afkomstig uit de omgeving Haarlem. Uh, die in de Zijspan zit, die zijn vader, uh, die, heeft, uh, die is hoofd van de Kanishiër school in, de, uh, in het Roosaprieel in Haarlem. En de andere, uh, die, uh, die zijn vader, die uh, is chemiker... En hij, hij is zelf ook een... Oh nee, die Herwijn is een voormalig chemiker in Indonesië. En uh, die op de motor zit, die Aukers... die, uh, die is uh, de, de voorzitter van de Japanse motoclub. En die twee die hebben bedacht om uh, vanuit Java naar Nederland te rijden. En wel naar Haarlem. En daar een verhaal over te schrijven. Uiteraard. En dat verhaal heeft hij geschreven. Ja, en dat is, dan hebben we het over? 10.000 kilometer op zijn minst? Ja, zeker. Twaalf. Twaalf? Nou, was ik toch een beetje in de buurt wereldwijd ja, gezien. Ja, ja. <laughs> ik vind knap berekend zo snel van je, hoor. Ja, trouwens. Ja. Oh. <laughs> <laughs> ze, ze speelt vals. Ja, ja, maar ik geef het wel taan, ja. nee, hoor. Helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Maar we kunnen het dagboek heel mooi volgen als ja. we het als we tentoonstellen. En het is vrij uniek... Eigenlijk is het, ten, is het nog nooit tentoongesteld. Het is in eigendom bij, uh, bij BMW in Duitsland. Dat en, dagboek en het hele ja, verhaal ja. Ja, en de foto's. Ja. En die Dat dagboek dat, uh, is via uh, Menna Aukers, de zoon van uh, Aukers die op de motor zit... Uh, bij ons terechtgekomen. Daar zijn we een jaar geleden mee begonnen met meneer Aukers. En uh, dat heeft geresulteerd in... Uh, ja, in mijn ogen een, een prachtige tentoonstelling. En heel uniek, want het is nog nooit gebeurd, zo'n tentoonstelling. Ja, en er zit nog iets aan. Uh, dit jaar bestaat BMW 100 jaar. En ze vinden het prachtig dat wij dat in Zandvoort doen. Ze komen ook diverse ja. keren deze maand naar Zandvoort. Ook met de historische Grand Prix. Ja, want ja. we hadden al Erik Weijers vanmorgen. Ja. Die dus uh, over de Masters Weekend en de historische Grand Prix ging vertellen. En dan, uh, toen hebben wij even genoemd dat er tegelijkertijd... inderdaad in het museum... een uh, tentoonstelling is. Ja. ja. Uh, nog mooier is dat uh, de vrijdag uh, na de opening, dus een week later, dan komt er een hele stoel auto's uh, voor het museum langs. Ja. En uh, diverse keren op het keren, Gasthuisplein. Ja, op het Gasthuisplein. Geweldig. Ja. En dat wordt echt een heel leuk, uh, leuk gebeuren. Maar wat? Uh, Oké, okay, dit, dit is uh, het hele verhaal, de aanleiding zeg maar tot de tentoonstelling. Wat, wat is er te zien op de tentoonstelling? Op de tentoonstelling zijn uh, twee van dergelijke, dergelijke motoren te zien. Twee uh, BMW's proberen, hebben we geprobeerd binnen te krijgen. En die, kunnen we, die krijgen we dus ook. En uh, voor de rest zijn er heel veel schaalmodellen uit de periode... In, uit de voor, voorbije tijd. En die schaalmodellen, die, uh, die, kunnen we dan, uh, die tonen we ook... En wat er uh, nog meer te zien is... Uh, waarschijnlijk komt de jas die de, de meneer Aukers hier op de motor heeft... ook naar ons toe. We hopen het. Maar dat is een kwestie ja, van... Ja, want zijn zoon heeft natuurlijk een hele hoop uh, dingen in bezit. Ja, maar er zit ook heel veel bij, uh, bij BMW. En, ja, uh, precies. Dat moet die... losgepeuterd worden. En... Oké, okay, en dat doet Aukers of dat doen jullie? Nee, dat doet Aukers. Oh, geweldig. Die zit ja. trouwens in München? Nee, die zit BMW? In, BMW zit in München. Ja. Daar zijn de heren ook langs geweest ja. in die periode. In 2 februari komen ze in München komen ze terecht. En daar blijven ze een aantal dagen. En, uh, ja, Want op, dit is toch een enorme uh, PR voor uh, BMW, zou je denken? Ja, zonder oh. meer. Zonder meer. Dus. En zeker voor die motor. Het ja. is dan al, een, uh, het is dan al die, uh, die, die beroemde motor met die, met die twee cilinders aan de zijkant. Ja. Die heel lang... Uh, nou, die echt heel veel motorrijders willen hebben. Het prachtige van deze motor is dat hij ook een kardan-aandrijving heeft. Dat is een stang waar, je, waar die mee aangedreven wordt, in plaats van een ketting. Dat heeft voordelen dat je net zo hard vooruit kan, als dat je achteruit kan rijden. Oké. Okay, Vandaar de, dat uh, de ja. politie hem ook vroeger gebruikte, die motor. <laughs> oh, op die manier. Ja, ja. En dat zijn ook allemaal dingen die je daar kunt lezen en zien. Ja, dat en, staat uh, allemaal in de, in de verhalen. Ja. Dus ook voor niet-BMW-liefhebbers of zo is er voldoende informatie. Ja, het is sowieso een reis door Azië. Ja, ja. <sgrijgsleuk> Want, en, en door Perzië. Ik bedoel, deze foto is midden in de woestijn in, in Perzië gemaakt. En daar, boven die paal, er staat een paal op die, op die foto. En er hangt een porto op, op de, op de, de, de, de boven. Maar daar staat ook gewoon Arabische tekst op. Daar staat niks op, wat wij kunnen lezen, of tenminste, wat ik niet kan lezen. <sgrijgsleuk> Precies, want er zijn vast wel mensen die dat ja. kunnen. Die dat kunnen ja, getaald getaald, ja, ja. ja, precies. Nou, dus Google ook erg om. En dan staat er Naaldwijk, richting Naaldwijk, drie kilometer ja. staat er. Ja, nee, tien stappen terug. Lees het andere woord. Ja. Die, die schaalmodellen waar, waar je het over hebt, waar komen die vandaan? Die zijn, dat komen is, uit Beverwijk. Is, is dat en, van het, één, één bepaalde. Is één, dat is één verk, uh, iemand die auto's, uh, schaalmodellen verkoopt. En die, uh, dus een die heeft een verzamelaar. Bedrijf, ja, die had, nee, hij, verkoopt die, uh, hij, hij koopt ze in en hij verkoopt ze weer. Dus dat is echt een bedrijf uh, die dat uh, dat soort dingen doet? Ja, en vroeger zat hij in Haarlem op het, uh, op, op, uh, heet het? Uh, ben even de naam kwijt. Op dat stukje waar je ook het politiebureau zit. Ja, en nu zit koude hij in de koude ja. De koude hoorn, ja. Ja, ja spannend. En en wie betaalt dat allemaal? Want die meneer doet dat niet voor niks. Dus. Als het goed is betaalt BMW ook. BMW dat allemaal. Goh, die hebben moeten toch wel een flinke zak geld hebben hè, voor alles wat nou, ze is zo, ja, zo, zo gigantisch duur yes. is het ook. En het, het levert ook op. Hè. Het is, ja. het is natuurlijk, uh, ja. Mensen willen ook komen naar het museum omdat er natuurlijk heel veel liefhebbers zijn. Uh, ja, ook van BMW, weer. maar ja. ook überhaupt van dit soort uh, ouderen. Uberhaupt Über past er sowieso al bij. Ja. Maar het is voor het museum natuurlijk wel grandioos... dat jullie dit uh, binnengehaald hebben, ja, toch? Ja, uh, het mooie is ook dat uh, het, het is op een dusdanige manier... Uh, uh, vastgelegd op, op A4-formaat... dat de hele tentoonstelling gewoon ook in een kiesje past... en ergens anders oh, heen kan. Oh, wat goed. Is dus BMW VNW... krijgt gewoon een compleet, compleet verhaal terug... En dan moet een beetje meer iets, iets, uit, iets uitgewerkt. Uh, Daphne, da, uh, Daphne Douma, die heeft heel veel uh, dingen daarna gedaan. teksten uh, goed gemaakt die erbij horen. En dat kan, dat kan zo één op één overgenomen worden. En zij blij en dankbaar? Ja, dan is het goed. Tot hoe lang uh, blijft het net over? Uh, ik hier? zie hier staan dat hij tot 25 september is. En er okay. valt niet aan te toren. Want kort erop is er weer een volgende. Dus ja. het moet inderdaad wel weer uh, leeg. Ja. Uh, wie opent het? Uh... Uh, Rob Petersen die, uh, opent het en die interviewt dan vier, uh, vier mensen. Uh, waaronder... Uh, ik wil al die namen, dat gaat... Een nou, raceautomethode? Ja. oké. Okay. Mensen die er van, van oude auto's verstand hebben... en die ook kunnen zeggen dat diegene daar in deze auto dat zit. Dat dat zo echt ja, die ja, is die ja, ja. jullie zeggen? Ja. Ja, als, niet onbelangrijk Nee, nee als ik vragen heb, vraag <laughs> ik me altijd aan een van diegenen die daar zit... En, daar is Facebook een hele goede in. Ik heb ook direct antwoord altijd. Fantastisch. Dus ik begrijp dat jullie nu nog heel erg druk bezig zijn met alle vrijwilligers om de tentoonstelling in te richten. Nee, want de vorige tentoonstelling is nog niet afgelopen. Die is morgen afgelopen. Oh, ja, tijd hebben jullie uh, ja, dan. We starten he? maandag. Ja. Ja. Ja. En meestal kunnen we dat freewillend doen. Dus. Zo. Je hebt wel eens, we hebben wel eens een keer dat we hebben zoiets van. Nou, we kunnen eigenlijk nu wel lopen op dinsdag omdat je gewoon heel erg veel voorbereid hebt al. Ja, ja. ja en het is ook een handigheidje. Ja, je, maar dat je, zou ja. toch in principe gewoon al kunnen? Ik bedoel, kijk, Zo'n officiële opening, dat is natuurlijk meer... Hè, omdat je dat op een bepaald moment moet zetten. Hè, dat is, maar je zou natuurlijk gewoon de mensen al kunnen laten kijken. Of is dat niet... Ja, je, de kijken kan. Met, de woensdag zijn we gewoon open. Ja. En dan, dan komen de mensen gewoon binnen. Alleen, dan hoeven ze geen toegang te betalen. maar Want we zijn nog bezig. Ja. En dat is een beetje oneerlijk om dan... Uh, te vragen, ja. We kennen ze wel natuurlijk op de museumjaarkaart, maar dan houdt het ook verder mee op. Maar dit is een thema tentoonstelling en de volgende is uh, tentoonstelling? Dat, dat weet ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3. Dat weet je niet? Nee, ik weet die kalender nooit. <laughs> nou, dan is het een big surprise. Ja. Dan zou ik zeggen, komt u nou maar naar deze tentoonstelling. Ja, dat dan dat weet u ook het, wel ja. vanzelf alweer de volgende. Ja, nou, nee, we hebben ook een, we hebben ook een agenda ja, nee, en we kunnen precies. mensen meenemen. Alleen ja. de agenda heb ik nu niet bij me. Nee, dat, geeft uh, niet hoor. Ik ben daar het, niet... Uh... Uh, fantastisch. Um, dus deze affiches komen nu overal te hangen. Ja, heel veel. En uh, heel erg leuk. En dan weet u nou precies, als u kijkt naar het affiche, weet u nou precies het verhaal erachter wie er achter het stuur zit. Ja. En de onderste foto weet u ook, dat zijn de heren Aukes en Herweijer in het Zijspan. Nou, een BMW R16 uh, is dat, ja. uit uh, 1929. En als dit uh, naar meer smaakt, uh, zou ik zeggen, vrijdag uh, de opening... Ik heb ik nog één rest. vraag. misschien dat, dat je dat weet. Uh, je zegt de politie gebruikte ook die BMW's. Ja. Zijn ze daarmee gestopt? Uh, uh, ik, ik weet niet of ze nog op motoren, op die motoren rijden. Oh ja, ik precies. zie ook andere merken rijden. Oh ja. En dat is ook uh, volgens mij nu de bedoeling dat het altijd gespreid wordt. Dat het niet alleen maar busjes zijn. En nee, maar één, uh, nee, precies. Dat, nee, want dat achteruitrijden, dat is natuurlijk daarna gestopt. Toen ze op, met andere kettingen. Nee, nee, geld, nee, al kan je, dat nog ja, steeds. nee. Als, als zo'n zo uh, zo BMW met Cardan uh, aandrijving en die kan nog steeds achteruit rijden. Ah, ja. En dat is wel handig hoor. als je vast zit of zo. Is dat, dat typisch iets van BMW, zo'n nee, Cardan? Nee, nee, nee. er, nee? Zijn, er zijn meerdere firma's. maar. Uh, veruit ver het meest is, is met kettingaandrijving. En nou, voordat we al te technisch. nee, worden. we gaan niet technisch worden. maar ik was even nieuwsgierig. Ik zou ik zeggen hartstikke bedankt. en Dank heel je veel voor je succes. Je en ja. uh, dit wordt heel erg leuk. Ja. Okay. Dankjewel voor de uitleg Sitting on a highway in a broken van thinking of you station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 Wat voor drie... Terug. Hier is zo'n relaxed uh, muziekje. Dank je wel, uh, Willem. Graag ja. gedaan. <laughs> en we gaan het hebben over um, de windmolens... en niet Don Quixote en Sancho Panza, maar dit is uh, iets wat wel uh, effect heeft. Welkom, Esther Jansen. Uh, zij gaat iets vertellen over de laatste update... die betrekking hebben op uh, de acties richting de windmolens, als u op de boulevard geweest bent... dan uh, heeft u daar een stentie staan en uh, is u gevraagd om een, een uh, ondersteuning te geven... omdat wij graag de windmolens willen verzetten. Men kan nog steeds handtekeningen zetten. Ja, he, daar. Is nog tot en met vandaag. Dus als je zin hebt, loop even over de boulevard en ga even kijken en luisteren... en zet je handtekening, want... Die afschuwelijke dingen willen we niet hebben voor de Nou, Die willen we verzetten. Ja, verzetten naar achteren. Ja, maar en op de er zijn plaats. nog een aantal dingen inderdaad die uh, we graag even willen weten. En laten we even beginnen met de publicatie in de Zandvoortse Courant. Die afgelopen weken geweest is en het indienen van een zienswijze. Ja. Wat kunnen mensen doen, Esther? Uh, nou, mensen hebben kunnen uh, lezen in de Zandvoortse Courant... de kennisgeving van het ministerie. Waarin wordt aangekondigd dat er uh, kavelbesluiten worden genomen. En die hebben betrekking op de 10-12 mijlzone. Dat is eigenlijk een strook voor huidige, het huidige luchten duinenpark. En dat loopt van, uh, nou ja, van, zeg maar, van hier, van Zandvoort, tot, uh, tot aan Den Haag. En die strook willen men ook aanwijzen om geschikt te maken voor windmolens. Omdat het bestaande... Dus voor, dat is dus dichterbij. Ervoor, he? Ja, het gaat hier om... om uh, zeg maar van 18,5 kilometer tot 21 uh, kilometer. Dus tussen de 10 en de 12-mijlzone heet dat officieel. En uh, die strook wil men ook aanwijzen voor windmolenparken. En dat worden dan windmolens die anderhalf keer zo hoog zijn... minstens als de huidige molens, die we natuurlijk heel geregeld zien. En het komt nog ver naar voren toe. En het is een hele lange strook die daarvoor beschikbaar wordt gemaakt. En dat zowel aan hier aan de Zuid-Hollandse kust als aan de Noord-Hollandse kust... En waar wij natuurlijk uh, uh, voor strijden... is voor het aanwijzen van niet deze locatie... maar een alternatieve locatie verder op zee. Op 50, 60 kilometer uit zee vandaan. Dat gebied wordt IJmuiden vergenoemd. Soms roept dat verwarring op. Dat mensen denken dan, Oh, dan willen jullie dat ze bij IJmuiden komen. Ik zeg, nee, <lacht> natuurlijk niet. Want zouden een naam. Die, die zouden we even goed heel erg uh, zien. Kijk maar naar Egmond, het park. Dat zie je dus ook uh, heel, uh, ja, heel erg scherp. Uh, dus dit gaat echt om, een uh, waar wij voor pleiten... is een gebied aan te wijzen op 50, 60 kilometer uit de kust. De, de molens die er nu staan, die gaan we niet meer verzetten. Die staan er. En daar moeten we het helaas voor de komende 15 jaar mee doen. Het gaat er nu om dat we voorkomen dat er een paar honderd molens bij komen. Want daar hebben we het over. Ja, we hebben het, ja, over, we hebben keer het over een paar honderd molens. Ja. En die kennisgeving die nu in de Zandvoortse Courant staat... dat is... Uh, ik hoor wel hoor mensen ook zeggen van... ja, Guds, wat heeft het nou voor zin? Het hebben we al zo vaak gedaan... Uh, dat is dan maar zo, uh, maar die kans hebben we. En uh, wij kunnen dus met z'n allen zienswijze indienen. Dat betekent dat je kunt aangeven waar je zorgen over hebt... waar je vragen over hebt, waar je bezwaar tegen maakt. Aanvullende informatie die waarvan je vindt dat die over het hoofd wordt gezien. Nou, uh, mensen kunnen als ze wat meer uh, voorbeelden daarvan willen zien... ook naar uh, de Stichting Vrije Horizon, www.vrijehorizon.nl... En daar kun je ook zien wat we bij vorige zienswijzen, hoe we dat hebben aangepakt. Je kunt links vinden naar ook de overheidssites waar je terecht kunt voor zienswijzen. En je kunt voorbeelden krijgen van zienswijzen. Ja, het is dus heel belangrijk dat, dat we dat doen. Dat wel belangrijk is. Hè? Ja. Want mensen willen misschien wel heel graag zeggen... ja, ik wil best wel protesteren, maar het feit dat... hoe ga ik dat weer doen, dan verdwijnt het weer. Maar een voorbeeld kun je dus vinden bij www.vrijehorizon.nl. Uh, ja, dan kun je in ieder geval zien hoe we hoe dat de vorige keer hebben aangepakt. En we zullen ervoor zorgen dat er ook uh, de komende week weer voorbeelden bij komen. Ontwerpteksten waar iedereen uh, vrijelijk uit kan putten. En ook zelf nog teksten kan aanvullen. En uh, dit is wat we nu nog kunnen doen. Hè. Het gaat er wel echt om spannen. Want ja. uh, dit najaar wordt, uh, gaat de Tweede Kamer hierover uh, debatteren. In oktober... Dan gaan we natuurlijk ook al die handtekeningen die we de laatste twee jaar hebben opgehaald. Want dat vragen mensen nu ook even. Ja, maar ik heb al heel. Ik heb al eens mijn handtekening gezet. En nou ja, ik zie het dan maar even als een hartenkreet dat mensen de neiging hebben om uh, vaker handtekeningen te zetten. En ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van ja, ik heb het vorig jaar toch ook al gezet. Dat klopt, dit is dezelfde actie. Ja. En die handtekeningen die hebben we, die verzamelen wij. Je wordt een aardig pakket, hè? Je wordt een heel aardig pakket, <laughs> nou en of. Uh, zowel uh, fysiek, uh, dus de handtekening op papier, als ook online. Mensen kunnen nog steeds online ook tekenen. Bij petitie24.nl/Verzet Windmolens. Ja. Um, of je gaat, via naar, gaat naar de Facebookpagina van Verzet Windmolens, daar kun je ook allemaal links vinden. En ook informatie over de acties die lopen. Want dat is toch wel leuk dat je ziet dat er nu uh, langs de hele kust actie wordt gevoerd van bergen. Tot aan Katwijk. Nou, onze, onze paal, zeg maar. We zeggen de paal van Huig, maar dat is niet netjes. Die paal die staat in Katwijk nu. En daar wordt een heel programma omheen gebouwd. Ontzettend leuk. Uh, Henk Kampvuur uh, vindt er plaats. Uh, dus je kunt daar uh, ook met, met bootjes naar het huidige park, luchterduinen op en neer varen, excursies. Kun je zien hoe, hoe het er in de, hey, in de werkelijkheid erg bij ja, erg het eigenlijk is. Uh, er zijn ook mensen die hebben hun, hun trouwgelofte gedaan aan de paal bij, met een trouwambtenaar. Dus ze hebben daar oh, wel een heel leuk programma. En ik denk ook wat ook wel goed is, dat ze een goede slogan hebben nu in Katwijk. Ze zeggen eigenlijk: Windmolens op zee, hè, of windmolens oké, okay, alleen verder, op, verder zee. op zee. Dat is wel een goede, molen, een goede ja. slogan. Hè? Mensen denken vaak dat we tegen windmolens zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee, maar dat zijn inderdaad de allereerste opmerkingen... als je daar uh, op de boulevard staat, mensen ze, ja, maar ik ben wel voor, hoor, ja. voor windmolens. En wij zeggen, ook. Wij ook. Ja, alleen het is de plek waar, uh, waar we... Ja, we snappen vijver. allemaal dat de duurzame energie uh, dat dat, uh, de toekomst is. Dat begrijpt iedereen. En eigenlijk juist, juist ook om die reden zou je naar achter willen. Want op ver kun je de dubbele hoeveelheid kwijt... als hier vlak voor de kust en is ook een hogere opbrengst, omdat het een harder waait. Ja. Dus er zijn heel veel argumenten te bedenken... waarom ayrmuiden eigenlijk per definitie de beste, de beste locatiekeuze is. En de opmerking die je die ook veel hoort van... ja, maar hoe verder je weg bent op zee, hoe duurder het is... want de pijpleidingen worden langer. Ja, dat, zegt, dat is eigenlijk het enige argument van de minister. Die zegt het is, ayrmuiden ver kost 1,3 miljard euro meer... Um, dat kan de minister niet erg goed onderbouwen. En we hebben om die reden ook, of wij zeg ik dan even... namens de Stichting Vrije Horizon, uh, ECN gevraagd... om een onderzoek te doen naar, uh, ja, waar, hoezo, wat kost dat dan meer? Nou, en dat onderzoek, dat is uh, zo goed als gereed. En... Um, nou, over de resultaten daarvan treden we eigenlijk over twee, drie weken naar buiten. En we hopen. De, en dan gaan we echt gatenkaas maken van het verhaal van de minister. Dat kan ja. ik je wel vertellen. Want het is wel zo dat de kabel langer is en de bekabeling is duurder. Dat is zo. Maar er zijn andere variabelen die weer maken dat het goedkoper is verder weg. En je moet natuurlijk naar het totaalplaatje ja, kijken. Ja, dat lijkt me wel, ja. ja. De diepte is bijvoorbeeld net zo. Het is net zo diep daar als hier. Het diepteargument speelt ook niet. En meer ja. wind en zou dus ja. een voordeel zijn voor Absoluut. ver weg? Ja, schaalgrootte is een groot ja, voordeel. Ja. Je kunt hogere molens plaatsen, want je hebt daar uh, meer ruimte. En natuurlijk ook veel minder speelt daar het zichtelement... want niemand heeft er last van. Dus je kunt ook met uh, zwaardere uh, turbines werken. Dus alleen maar voordelen om het inderdaad wat verder weg te doen. Ja, en het, nogmaals, het kostenargument dat gaan we onderuit halen. En dan nog, hoor. stel, stel dat een goede man gelijk zou hebben. Dat het inderdaad iets meer kost op een totaal investering van misschien wel 30 miljard... Dan ga je mag het dan? Ja. Mag, mag, mag het inderdaad, mag Precies. een gij horizon iets kosten? Wat is het ja. ons waard? Als je een spoorweglijn aanlegt of een tracé hier in het binnenland... gaan ze toch ook onder onze tunnels ja. werken... omdat we de omgeving willen, uh, ja, willen beschermen? Ik zie ja. niet in waarom we hier... Ik ja, wil niet zeggen dat een miljard weinig is, maar een miljarden vlieg je... Heb je, je het idee dat het eigenlijk al uh, door bepaalde politieke... Uh, situaties vastgelegd is dat het, dat het heel moeilijk is voor hun om daarvan af te stappen. Dat hoor je eigenlijk heel veel mensen zeggen ook. Hè, van ja, ze hebben het toch allemaal al beslist. Ja. Je kunt, nou, is het, dat is formeel natuurlijk niet waar. Het is niet beslist, want de Tweede Kamer beslist erover en de Eerste Kamer. En dat gaan ze dit najaar doen. Maar als je zegt van ja, uh, uh, he, het ligt allemaal wel heel erg. Vast. Ja, ik heb ook de indruk dat het al jarenlang dat je, zegt dat je het gevoel hebt dat deze variant vast ligt en dat men niet bereid is om er op een andere manier naar te kijken. Ja. Dat is natuurlijk heel erg. Ik bedoel hè, dat je misschien over een aantal jaar moet constateren dat, dat mensen een soort van tunnelvisie hebben gehad. En, en terwijl er een, een perfect alternatief eigenlijk ook klaar ligt. Dus ik vind. Uh, maar goed, daarom doe ik ook wat ik doe en dat geldt gelukkig voor heel veel andere mensen ook. Ja, dat zolang het eindsignaal niet geklonken heeft... dat je gewoon nog je geluid moet laten horen. En dat gebeurt nu ook langs de hele kust. Ja, en het heeft effect, volgens mij, om je te laten horen. Want volgens mij hebben jullie ook alweer... toch wel weer een kleine overwinning geboekt door te protesteren. Nou ja, wat, wat we hebben gewonnen is... maar dat was vorig jaar al zo. Toen, toen was er zelfs sprake van dat er vanaf vijf kilometer molens zou komen. Dus we hebben wel wat bereikt. En we hebben ook wel bereikt... dat natuurlijk het ministerie ontzettend zijn best doet... om al die lokale krantjes ja. pagina grote advertenties te plaatsen... omdat ze wel snappen dat als ze niet goed luisteren naar hè, de mensen... naar de participatie, dat het hen straks verweten kan worden. Of men dan ook bereid is om te luisteren nogmaals. Ik heb ook af en toe mijn, uh, twijfels. Uh, mijn twijfels daarover uh, hoe open men daarin is... Uh, en nu denk ik dat het heel belangrijk is, en dat gaan we ook doen, dat we met de uitkomsten van die rapporten uh, over een week of twee, drie uh, echt naar buiten treden en met heel veel, hopelijk heel veel media-aandacht weten dat er ook wel uh, serieuze ook televisieprogramma's zijn ja. die daar belangstelling voor hebben. En dan gaan we naar Nieuwspoort en dan gaan we daar oh, wacht, gewoon... En hier kom je ook, naar hier bij ons, kom je te vertellen. Nou, wij met, zijn met, natuurlijk met, hartstikke nieuwsgierig. Ja, met heel veel plezier. Maar ik, ik ben natuurlijk, natuurlijk is het een beetje preken voor je eigen parochie. Hè, want iedereen, ja, ja, ja, de meeste ja. mensen in Zandvoort zijn echt wel heel erg overtuigd... van um, ja, de meerwaarde van het alternatief. En, uh, en steunen dat ook. Ja. Het is dus meer dat we ons moeten laten horen in, uh, in Den Haag. Ja. Daar gaat het nu echt ja, gebeuren. Ja, nou, exact. Nou. En de publieke opinie, want dat had ik wel deze week. Er komen hier zoveel, het is wel leuk als je op de boulevard staat hè, deze dagen. Wat hier niet allemaal voorbij loopt, allemaal uit Amsterdam vandaan. Maar mensen vanuit ja. het hele land, het oosten van het land, Brabant... Ja. Los Angeles heb ik voorbij zien komen, Chicago, ja. Warschau. Ja. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar ik had gisteren ook een hele discussie met mensen die uit Groningen komen... en dus precies hetzelfde hebben met... Uh, er wordt toch niet naar geluisterd... en daar dus een pracht van een discussie mee had. En uiteindelijk tekende die wel. Uh, eigenlijk ja. als mensen bereid zijn om te luisteren, tekenen ze al. Ja. ja. Wij moeten ja. ons dingetje nog. We hebben nog uh, een kleine agenda. Vanmiddag nog op ja. de boulevard? Ik ga nu naar de boulevard. Okay. We zijn weer geopend. Goed. Uh, zegt het voort. Zegt het ja. voort. Kom maar gewoon kom gezellig naar de langs. vind ik ook leuk. Precies. En dan. Uh, nou, maken we nog. We hebben in ieder geval Hovind. deze dagen alweer 500 handtekeningen extra opgehaald uh, fysiek. En er gaan er vanmiddag nog wel een aantal bij komen. Ja, dus, Porsche, uh, helemaal goed. Ja. Dank je wel voor je komst. Ja. Dank jullie wel. En succes. Wij uh, moeten als de sodemieter zo ja. zorgen dat we de agenda er nog even doorheen jagen. Waar dat mogelijk is trouwens. Want uh, even ja. kijken, waar zijn we? Nou ja, we hadden er al één of twee gehad. Ja, we hebben, hebben natuurlijk gehad. nog de zomerexpositie van Jood Zandvoort. Ja. In de protestantse kerk. Uh, elke woensdag, zaterdag en zondagmiddag van twee tot vijf. Ja, dat... en ik heb begrepen dat die verlengd is tot in ieder geval tot open monumentendagen. Ja, dan hebben we uh, vanaf 22 augustus tot 3 september... tentoonstelling Venster van Hoop Barmhartigheid in de Agatha-kerk. Uh, dat is uh, iconen van Gert Huustegen. En uh, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een goed doel. En men kan terecht op de zaterdagen van 2 uur tot 5 uur. En tot en met 1 november nog de strandsculpturen. Ja. En dan natuurlijk de Zandvoort Masters weekend op het circuit... waar we het over hebben gehad. En vandaag de openkampioenschap makreel Roken op het Raadhuisplein. Dat is van half elf. Dat is dus nu al bezig tot vanmiddag vier uur. Daar kun je echt naartoe, want het, is, het ruikt daar ook heerlijk. Dat ja. <laughs> en je kunt er volgens mij ook nog wel wat eten. En ook vandaag de tweedaagse zeilevenementen Surf en Sail Masters bij je... De watersportvereniging Zandvoort. Precies. Dan hebben we morgen de zomermarkt. Ik hoop, ik hoop, ik hoop, met ja, grote hopen... dat. Maar het... ik vrees met grote vrees. Ja, dat dat weer uh, mee gaat werken. En anders zullen ze het een klein beetje moeten inkorten. En we hebben ook het optreden van de Rutland Concertband op het Badhuisplein. Ja, morgen het is een Engelse, Engelse band inderdaad. Uh, die komt spontaan. Nou, volgende week de opening van de historische BMW-race uh, in Zandvoort... En dan vanaf uh, dezelfde tijd, vanaf half negen, zangavond in het Wapen van Zandvoort. Gezellig is dat. Ja. Daar ben ik ook bij. Nou, wat hebben we nog meer? Dan komt er de, spectaco de spe spectacolo, spectacolo, spectacolo, spectacolo, spectacolo, spectacolo Sportivo <laughs> op het circuit. <laughs> ja. En een Rommelmarkt in Oud-Noord, omgeving van het Tenkaterplan... Ja. op de 27e, die is van morgens 7 tot middags 2. Nou, dan hebben we de 28e op die zondag... de Jutters kofferbakmarkt natuurlijk van tien tot vier uur. En de Kinderspeeldag in Oud-Noord op dezelfde tijd. Dus nog, nog één minuut hebben we. Nou, we zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. We gaan bedanken Thomas en Willem voor de techniek. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. Eindredactie Gerry Oh, sorry, dat zou jij doen. Nou, ik... nee, dat nou ja, maakt ook niks uit.